7 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Rond deze tijd komen de 22 rajonhoofden van de vereniging Friese Elfsteden bijeen. De bijeenkomst is in sint nicolaas -Scha. Het is een verkennend overleg om te kijken hoe het ijzer op de route van de Elfstedentocht bij ligt. Waarschijnlijk pas morgen wordt de uitkomst van het overleg bekend. Maar een datum voor de eventuele Elfstedentocht wordt dan nog niet bekendgemaakt. De rajonhoofden zijn sinds 1997 niet meer bijeen geweest. In dat jaar werd de laatste Elfstedentocht gereden. In het Botlekgebied bij de A15 is gisteravond een veel te hoge benzeenwaarde gemeten. Waar het benzeen vandaan komt is niet bekend. Het station dat de meting deed staat vlakbij het tankopslagbedrijf Otsviel. Daar kwamen vorig jaar zeer schadelijke stoffen vrij... zonder dat het bedrijf daar melding van deed. De milieudienst Rijnmond noemt de kans klein dat het benzeen bij Otsviel is weggelekt... omdat de wind de andere kant op stond. Het is volgens de milieudienst waarschijnlijker dat er een file bij het meetstation stond... of dat er een schip aan het luchten was. CDA-Kamerlid omzicht wil van het kabinet weten waar het benzine vandaan komt. Mensen die aan een hoge waarde benzine worden blootgesteld... kunnen hoofdpijn krijgen of flauw vallen. De schepen die al een maand vastzitten op het Twentekanaal bij Eefde... kunnen morgen vroeg hun weg weer vervolgen. Volgens de Rijkswaterstaat is het testen van de noodsluis succesvol verlopen. De constructie moet de sluisdeur op- en neer takelen die kapot is sinds hij een maand geleden naar beneden viel. Er liggen sindsdien 42 schepen stil voor de sluis. Een ijsbreker heeft het Kanaal bij Evde ijsvrij gemaakt, zodat de schepen morgen door kunnen. In de eerdere heeft RKC verrassend gewonnen bij FC Groningen. Al na vijf minuten was het in de Euroborg 2-0 voor de Waalwijkers. Het werd uiteindelijk 3-0. Bovenaan de ranglijst verspeelde koploper PSV punten door een 1-1 gelijkspel bij Herakles. Feyenoord won in Nijmegen met 2-0 tegen NEC en klom naar de gedeelde vierde plaats. In Amsterdam verloor Ajax opnieuw van FC Utrecht. Het werd 2-0. Zo besluit het weer. Vanavond en vannacht min 7 tot min 10. Morgen zonnig. In het noorden en westen kans op wat lichte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Dat vestje, dat jurkje. Maar dan die schoenen ook. Want het is 3 is 2 bij weekend.nl. Drie sale kopen, 2 betalen op mode en schoenen. Van merken als VHM, Moda, Villa, Max. Dus alle 3 is 2 aanbiedingen tot en met 6 februari. Eerst weekend.nl. Vanavond in Karo Brandpunt. Recept voor de dood. Psychiater Boudewijn Chabot maakt een omstreden demonstratiefilm voor zelfdoding. Het gaat snel voor mensen die dat graag snel willen. Dat en meer in Karo Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Dit is Radio 1. VPRO, Bureau Buitenland, exclusief, eigenwijs, grensverleggend, op locatie. Bureau Buitenland, nu met Harm Ede Botje. Goedenavond, welkom bij het enige programma op de publieke radio... dat u een uur lang meeneemt over de grens. Afgelopen vrijdag verscheen een boek met gedichten en artikelen... van de Chinese dissident Liu Xibao. Hij won de Nobelprijs voor de vrede in 2010 maar kon hem niet ophalen omdat hij in de gevangenis zat. Ik heb het boek gelezen. Het is een scherpe analyse van de situatie in China. Een indrukwekkend boek van een indrukwekkende man, vond ik. We praten zo over Liu Shibao met oud-China-correspondenten Bettine Vriesekoop die wat kanttekeningen plaatst. En zal onze minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal het boek van de Nobelprijswinnaar op zijn nachtkastje hebben liggen? Wat heeft Rosenthal eigenlijk met mensenrechten? Hij zal daar vast vragen over hebben gekregen... in een bomvolle rode hoed vanmiddag... waar hij aan de tand werd gevoeld door Volkskrantjournalisten... onder de titel Over de Dijken. Uh, Roosentaal als de minister die de koopman ver voor laat gaan op de dominee. We gaan naar collega Rick Delhaas, die vanmiddag bij het debat was. Goedenavond, Rick. Ja, goedenavond. Werd de minister een beetje aangepakt als het over zijn mensenrechtenbeleid ging? Nou, het was in ieder geval een van de eerste zaken die aan de orde kwamen. Inderdaad, omdat hij het, het Nederlands economische belang voorop stelt in zijn buitenlands beleid. En er was ook een beetje de indruk ontstaan dat hij minder uh, aandacht heeft voor die mensenrechten dan zijn voorganger uh, Maxime Verhagen. Uh, onder andere rond de uh, mensenrechtentulp, die door uh, Verhagen in 2008 is ingesteld. Een prijs: en een, prijs een mensenrechtenprijs. En die zou uh, vorig jaar gaan naar uh, nieuw Yulan. Mensenrechtenactivisten uit China, uh, dat werd uitgesteld en de minister uh, zou er wat minder belang aan hechten uh, en ook uh, niet voldoende druk hebben uitgeoefend op China om haar uh, naar Nederland te laten komen om die prijs in ontvangst te nemen. Dus daar was inderdaad wat kritiek op, maar de minister verdedigde zich en laten we heel even luisteren naar wat hij zei vanmiddag in de Rode Hoed. Uh, voor vraag. mij geldt dan dat ik, uh, dat ik de nadruk leg in het mensenrechtenbeleid... vanaf het moment dat ik ben begonnen op de vraag... werkt het, levert het resultaat op? En ik heb dus niet veel op met uh, grote woorden, maar ik heb wat op met resultaten. En dat betekent dus dat ik ook voor het mensenrechtenbeleid zelf... heel sterk de nadruk leg op de criteria doeltreffendheid... Doelmatigheid en, ja, ook bij mensenrechten dus, selectiviteit. Selectiviteit. Um, ja, de minister hield zich staande. Ja, nou, het thema kwam wel steeds weer terug. Uh, helemaal overtuigd was de zaal, toch niet? Want waarom wel heel kritisch op Syrië, maar bijvoorbeeld niet op Saoedi-Arabië. Ja, um, het ging ook nog even over uh, het Schengenakkoord. Nederland heeft daarvan zich laten horen door uh, ja, vrij bot te zeggen... Uh, Bulgarije en Roemenië, uh, de, de Bulgaren en Roemenië kunnen hier niet naartoe komen te werken. Die moeten voorlopig nog even wachten. Veel kritiek op geweest. Wat werd daarover gezegd? Ja, nou, uh, met die, uh, zeg maar, wat extreme standpunten zou Nederland zich isoleren. Zo werd er gezegd. Uh, uh, Roosentaal die zei van, nou, dat, dat is niet zo. Uh, we hebben een... Uh, uh, een helder en uh, misschien een streng, maar vooral ook een uh, zelfbewust beleid. Uh, zij vonden dat uh, Roemenië en Bulgarije niet klaar waren voor toetreding tot het uh, Schengen-regio. Uh, uh, en hij zei ook van, uh, juist doordat we een, uh, misschien een wat afwijkend standpunt uh, uh, innemen, wordt er juist geluisterd naar ons. En daarbij haalde hij ook uh, Kroatië aan. Dat is nog onder uh, Maxime Verhagen gebeurd. Uh, toen uh, werd er gezegd, uh, er moet een monitoring komen voor Kroatië voordat ze toetreden. Naar, uh, tot de Unie, tot de Europese Unie. En dat is uh, uiteindelijk ook overgenomen door andere landen. Dus uh, daarmee wilde hij zeggen en aantonen... Uh, een, uh, een afwijkend standpunt uh, kan zelfs tot invloed leiden. Voor mij geldt dat het Nederlands belang... In de, met betrekking tot het buitenlands beleid... Uh, ge, gebaseerd moet zijn op het bevorderen van drie pijlers. Drie. En dat is veiligheid, dat is welvaart... En dat is vrijheid. Um, uh, Rick, ja. uh, heeft, heeft uh, Rosenthal nog iets gezegd over uh, Syrië? Over het, het veto vandaag bij de Veiligheidsraad? Uh, ja, daar was hij uh, teleurgesteld over. Uh, Waar was hij precies teleurgesteld over? Uh, nou, Dat dat natuurlijk niet uh, tot een veroordeling van Syrië heeft uh, geleid. Uh, maar hij zegt dat, uh, dat Europa en Amerika er alles aan hebben gedaan... om uh, China en Rusland, die uiteindelijk het geveto'd hebben, uh, toch te overtuigen. En hij was daar teleurgesteld over. Ja, Tot slot, uh, waar we tot nu toe nog niet over gehad hebben... Wel, waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, uh, Rosenthal en Israël. Uh, de, de, de, de, de Nederlanders hebben een paar keer teksten afgezwakt bij de Europese Unie. Is hij daarop aangevallen, nee, aangesproken daar, vanuit de zaal? Daar is hij uh, uh, helemaal niet op aangesproken, wel op zijn... Uh, nou ja, zeg maar zijn uh, vriendschap met Israël. Uh, dat is het land wat ook uh, als enige uh, genoemd wordt in het regeerakkoord. Hij zegt dat... Uh... Dit kabinet een heel gebalanceerd beleid heeft als het over het Midden-Oosten gaat. En uh, nou ja, daarbij herhaalde hij dat hij uh, voor het bevorderen van het vredesproces is voor een twee-staten oplossing. En uh, in ieder geval duidelijk heeft gemaakt dat uh, hij niet aan Israël uh, bashing doet. Nee, het klinkt als een keurig gesprek onder heren daar in Amsterdam. Ja, het, het war, de minister staat een beetje bekend als voorzichtig. Uh, het, het liep niet te uh, gierend uit de bocht, zou ik maar zeggen. Goed, dankjewel. Rick Delhaas. Verderop in deze uitzending een reportage vanuit het stadje Nederland, Nederland, in het Amerikaanse Texas... waar de allereerste tekenen van economisch herstel zich aandienen. En een gesprek over het uitgelekte NAVO-rapport deze week... waarin staat dat Afghaanse militairen en politiemensen... in het geheim met de Taliban sympathiseren. Dat straks. Nu eerst aandacht voor de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Shibo en zijn boek. Maar ik... Ben geen sigaret, ben geen drank, ben geen pen. Ik ben alleen maar een oud boek. Van het type woeste hoogte dat een giftand doet groeien. Het fragment dat u hoorde is een gedicht van de Chinese dissident... en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo en het heet Eenzaamheid van de Winternacht. Afgelopen vrijdag verscheen de Nederlandse vertaling van zijn boek... Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat. Het is een bundeling politieke teksten en gedichten die hij schreef... voordat hij in 2008 in de gevangenis verdween. Oud-China-correspondent Bettine Vriesekoop heeft voor ons het boek gelezen. Welkom. Je hebt vier jaar in China gezeten voor NRC Handelsblad. Wat doe je nu? Um, ik ben eigenlijk nog steeds freelance journalist. Ik uh, schrijf artikelen voor tijdschriften En ik geef ook lezingen over China. En uh, ja, dat is eigenlijk waar ik me voornamelijk mee bezig ga. Vanuit Nederland? Vanuit Nederland. En ik ga zoveel mogelijk naar China toe. Maar dat, uh, ja, dus daar ben ik ook beperkt in. Ik heb niet zoveel vrijheid wat dat betreft. Want ook een, een maar kind? ook een kind, ja. ja. ja. Um, even naar de, de, de, de, de auteur, Liu Shibo. Wie is hij precies? Kan je dat nou, nog even terug in herinnering doen? Nou, ja, Leo Xiaobo is natuurlijk een, uh, een dissident... die zich al liet horen uh, in de jaren tachtig... toen hij student was aan de Volksuniversiteit. Uh, en... Uh, later is hij ook uh, um, literatuur gaan studeren en is hij ook afgestudeerd aan de universiteit. Hij is ook uh, gepromoveerd. Uh, hij heeft uh, 1989 in de gevangenis gezeten toen hij studenten, een van de studentenleiders was. Later heeft hij van 1996 tot 1999 in een strafkamp gezeten. En hij is natuurlijk zoals we allemaal weten uh, in 2009... Opgepakt en uh, sindsdien verdwenen en uh, zit nu zijn straf uit, 11 jaar. 11 jaar tot ja. uh, op tot zijn 65ste in 2020 komt hij vrij. Als het goed is, ja. heb je hem ooit ontmoet? in de nee, jaren dat je heb, daar was. Ik heb hem nooit ontmoet. Uh, ik heb wel uh, zijn vriend uh, Goedja uh, ontmoet, die heb ik ook geïnterviewd. Um, en enkele andere dissidenten heb ik ook gesproken, die uh, ja, die allemaal natuurlijk contact met elkaar hebben in Peking. Ja. Is het een klein groepje waaruit komt. Voortkomt. Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Komen ja, ze bij elkaar het een... in een café of in een restaurant? Of? Hoe moet je dat zien? Uh, het is een selecte groep. Uh -huh. uh, ja, en ze zijn natuurlijk ook verspreid over de wereld. Hè. In, en ze organiseren zich in uh, Stichting Pen. En uh, de, de dissidenten die in Peking wonen, ja, die zullen elkaar zeker in uh, die zullen elkaar zeker. Ontmoeten, maar staan natuurlijk ook onder zware controle. Mm -hmm. uh, zoals bijvoorbeeld uh, heb ik uh, een. Um, Liu Di, dat is een cyberdissident uh, geïnterviewd. En uh, ook trouwens bij Goedja, dan zit de veiligheidspolitie uh, zit, uh, ja, dichtbij. En ja. uh, die mensen worden in de gaten gehouden. Ja, ja dat was bij hem dus ook het geval. Kan je hem heel kort karakteriseren? Deze Liu, Xibao? Um, ja, ik vind. Ja, kijk, karakteriseren. Ik bedoel, hij is een. Uh, um, man die natuurlijk. Tenminste, dat spreekt uit zijn boek. Hij is vrij bitter geworden, dat is natuurlijk ook logisch. Uh, hij, heeft een, uh, hij, ja, hij heeft een blik op het Westen. Um, dat is ook zijn referentiekader. En hij heeft ook, um, ja, wat dat betreft, uh, hele westerse ideeën... over de, de manier waarop China zich zou moeten hervormen. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat druipt echt van zijn boek af. Ja, liberalisme, democratie, Hegel, Nietzsche... Ja, dat soort ja namen... hij heeft uh, dat soort mensen allemaal bestudeerd. Of het nou Hegel, Nietzsche, Marx ook... En hij zegt ook dat de democratie van onderop uh, moet plaatsvinden in China, dat het niet van bovenaf kan. Uh, ja, dan, dan heb je natuurlijk Hegel gelezen en, en, en Marx en zo. Maar is dat haalbaar? Um, Zo'n westerse manier van denken in een land als China? Nou, dat vraag je dus af. En uh, dat is ook wat ik me afvraag als ik, uh, ja, ik heb het, dit weekend heb ik het boek gelezen. En uh, toen, ja, ik werd er ook wel een beetje verdrietig van, eerlijk gezegd. Het, uh, het is erg cynisch. Uh, Waarin zit dat cynisme? Nou, um, ik, ja, bijna generaliserend uh, spreekt hij over het volk, over zijn eigen volk. Dat uh, ja, vervalt in, uh, in consumentisme, in uh, haat, in patriotisme, in zelfvernedering. En hè, dat gaat van de ene kant naar de andere kant. Hè, aan de ene kant dus een soort uh, arrogantie en, en trots en aan de andere kant een zelfverachting. Um, ja, euh, ze zijn eigenlijk tot niets in staat. Ze, ze, ze hebben geen ideeën, ze hebben geen achtergrond, ze hebben geen vrijheid... en gaan alleen maar voor het geld verdienen over de rug van hun medebewoners... of hun medeburgers. Euh, zwartgallig wereld. Heel zwartgallig, heel zwartgallig. Ja. Maar hij maakte ook punten in zijn boek. Natuurlijk, Hij, ja. hij zegt van... Zoals het gaat met de corruptie en de bureaucratie van de communistische partij... dat kan echt niet zo verder. En nou ja, die, uh, hij is heel blij met die talloze demonstraties en opstanden... door heel China heen van gewone mensen die hun rechten opeisen. Dat lijkt ja. me op zich een, een legitieme observatie, of niet? Uh, ja, zeker. Uh, ik denk dat hij ook wel ziet dat er vooruitgang is. Alleen het, uh, hij benadrukt dat niet die vooruitgang die er al sinds eigenlijk uh, de de volgtmissen sinds de 1976 eigenlijk plaatsvindt na de dood van mao na de dood van mao die die benadrukt hij niet vind ik zelf uh, uh, die en die die vooruitgang is er wel degelijk mm -hmm. um, alleen zijn, zijn nadruk ligt op uh, het feit dat uh, dat china op de, op de rand van de afgrond staat en dat ze eigenlijk um, ja, achter die vooruitgang en achter die uh, enorme moderniseringen... die plaats hebben gevonden, verder een culturele leegte is. Ja, verrotting. Ja. Ja. Naast al zijn zwartgallige analyses, of zijn scherpe analyses... Het is maar waar je zelf staat, uh, staan er ook een aantal gedichten in. Die gedichten zijn allemaal opgedragen aan zijn vrouw, vrijwel allemaal. Allemaal ook vanuit de gevangenis uh, geschreven. Laten we er even eentje luisteren, of een stukje daarvan. Verlangen naar ontsnapping. Laat af van denkbeeldige martelaars. Ik wil aan jouw voeten liggen. Buiten de keten van mijn dood is dat mijn enige plicht. Als de spiegel van het hart helder is, een blijvend geluk. Ja, zijn, euh, zijn vrouw staat nu ook onder Liu uh, Luxia heet ze geloof ik. Ja. Ja. Um, uh, uh, heb je haar ook nooit ontmoet? Nee, nee. ook nooit ontmoet. Nee. Um, wat vond je van die gedichten? Um, ja, ik moest wel even kijken, want bijvoorbeeld het, het uh, gedicht Ontsnapping... Bijvoorbeeld, uh, dat heb, daar heb ik even heel goed naar gekeken. Verlangen um, naar ontsnapping. Ja, en dan dat? moet je dus echt wel kijken van... Wel, dat we net vanuit, hoorden, het fragment hoorden we net. Uh, ja, ja, maar het laatste couplet niet, Ja, het laatste couplet, ja. Um, dan moet je even goed kijken van uit welk perspectief schrijft hij dat. Uh, is hij dan in de gevangenis of niet? Uh, want zijn boek zijn natuurlijk, uh, is natuurlijk een, uh, een collectie van uh, of, of een compilatie... Van, van allerlei werk die hij afgelopen twintig jaar heeft geschreven. En uh, uit verschillende um, uh, hoeken eigenlijk. Hè? Dus uh -huh. dat gedicht heeft hij dus vanuit die gevangenis... en stond op het punt om vrijgelaten te worden. Want in 1999 99, 99 kwam hij vrij. En um, ja, ik, ik vind het wel een hele mooie gedichten. En waaruit spreekt dat uh, hoe, hoe beklemd hij zich voelt. En ja je kunt natuurlijk helemaal niks bij voorstellen... hoe het is om drie jaar in zo'n strafkamp te zitten... en om uh, vernederd te worden en om door het stof te moeten kruipen. Mm. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is natuurlijk prachtig, ja. ja. Uh, even over Tibet. Uh, de, de, de afgelopen dagen zijn er uh, drie Tibetanen, geloof ik. Hè. Of in ieder geval een aantal Tibetanen die zich weer... Opnieuw in brand hebben gestoken in, in de dus provincie Sichuan en tegen Tibet aanlicht. Uh, hij schrijft ook over Tibet. Uh, hij, hij suggereert zelfs ergens in dat boek dat de Dalai Lama maar een rondje president moet worden van China. Ja, ja dat, uh, <laughs> dat is natuurlijk wel een hele simpele oplossing. Hè? Uh, dat viel me trouwens ook op. Ik bedoel, hij. Uh, maar het is ook origineel en grappig. Omdat ja, het gewoon, is ook. Ja. Nou ja, ik vond het een van de weinige dingen die. die vond ik zelf eigenlijk een van de weinige dingen die echt humorvol, humorvol waren. <laughs> Want voor de rest vond ik het niet echt. Nee, maar ja, als je jaren in de gevangenis hebt gezeten. Ja, oké. Okay, maar niet, wat... humor is wel de, is wel, denk ik, een hele spirituele manier van uh, ook vrijheid uh, bevechten, bevechten. Ja. Dus. Maar wat schrijft je over, over Tibet? Nou, hij zegt van uh, zolang de Han Chinezen geen vrijheid van denken en vrijheid van uh, nou ja, noem alle mensenrechten maar op, zolang die dat niet hebben, zal het Tibetaanse volk ook geketend blijven. Eens. Ja, dat, ik denk wel dat het zo is. Maar goed, daar is ook heel veel over te zeggen. Natuurlijk, Dat kan je niet in één quote even afdoen. Nee. Uh, het Chinese volk of uh, het Tibetaanse volk uh, is ook heel verdeeld. En er zijn ook heel veel mensen die blij zijn met de Chinese komst. En um, daar is niet een eenduidig antwoord op te geven. Ja, um, tot slot. Uh, moeten mensen die in China geïnteresseerd zijn... zijn er natuurlijk ook ontzettend veel... dit boek gaan lezen? Krijg je nou, meer ik, wat, wat ik dus wel uh, geweldig vind... ten eerste, hij schrijft fantastisch... Uh, ik kreeg ook, zeg maar, omdat ik, bedoel, uh, ik weet nog nauwelijks iets van China... als je vergelijkt uh, met, met andere sinologen, maar... Um, nou ja, vier maar, jaar in het Handelsblad in Peking, okay, heb wel wat... Eh, ja goed, maar ik bedoel jaren... te zeggen dat ik door het middel van zijn taal... nieuwe inzichten heb gekregen, mm -hmm. maar wat me ook opviel... is dat hij gewoon een hele, uh, ja, zeg maar, een historische uh, schets neerzet van China... Waar de, waar de mensen in, in het Westen wel kennis van moeten nemen. Ja, ja goed. Toch naar de boekhandel dus. Dankjewel, Bettine Vriesekoop. Ik ken geen vijanden, ik ken geen haat. Van Liu Shibo is uitgegeven door De Geus. En link ligt sinds dit weekende in de boekhandel. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland. Het eerste deel gemist? Download dan onze app of luister straks Terug via radio1.nl. Dan nu deel 2 in onze serie Rijk Arm. Die we samen met onze collega's van het VPRO-televisieprogramma Tegenlicht de komende weken brengen. De verschillen tussen arm en rijk groeien wereldwijd. Wie profiteren dan van de economische crisis en wie zijn de verliezers? Van over de hele wereld doen we verslag op radio en televisie. Deze week hier in Bureau Buitenland een reportage vanuit de Verenigde Staten. Het begin... Uh, sorry, het begrip green shoot, groene scheuten, dat zult u de komende tijd vaak gaan horen. Niet alleen omdat de lente in aantocht is, maar ook omdat het erop lijkt dat het heel voorzichtig beter gaat met de Amerikaanse economie. Afgelopen vrijdag werd bekend dat er de afgelopen tijd 243.000 banen zijn bijgekomen daar. Een stijging die al zeven maanden aanhoudt en die veel hoger uitviel dan onderzoekers van tevoren hadden geraamd. In het Amerikaanse stadje Nederland, Nederland, in de staat Texas... wordt ook hard aan de weg getimmerd om meer werk te creëren. Het stadje ligt in een gebied dat bekend staat om haar petrochemische industrie. En waar de werkeloosheid hoger is dan landelijk. Zes weken geleden opende de Nederlander Frank Bakker hier een ammoniakfabriek. Verslaggever Jacqueline Maris ging er een kijkje nemen. This morning we're on a tour of Beaumont. I'm going to show you some of the... In Beaumont in zuidoost-Texas zijn meer fabrieken dan toeristische attracties. Het is de Golden Triangle, de gouden driehoek, waar je vanuit het ene petrochemische industrieterrein het volgende in de verte ziet oplichten. Ook deze regio had te lijden onder de economische crisis, maar toch gaat juist nu een ammoniakfabriek weer open. To those of us that don't have the money to do this, it seems crazy, but it's not. It's good business. Clint Simone leidt ons rond. Hij is hoofdonderhoud bij Pandora. We hebben overals aan, gele helmen. En uh, er moet dus altijd iemand bij ons zijn voor het geval de fabriek ontploft. Dat is dus Clint Simone. Pandora Mechanal LLC Simon Simon, mm -hmm. It's a bit French very very true French yeah, this is the methanol fabriek We we're up in in al die de ijzeren constructies, waar pijpen doorheen lopen in allerlei vreemde bochten, echt helemaal bovenin. zit een man gewoon iets vast te schroeven, maar hij zit wel in een harnasje, want de veiligheidsregels zijn hier behoorlijk streng. En uh, ja, het gaat allemaal heel handmatig. Er wordt dag en nacht geploeterd om uh, het allemaal klaar te krijgen. Dit this, this is een small facility compared to an ExxonMobil of something like that. Pandora is maar een dwerg tussen giganten als ExxonMobil en Shell, zegt Blind. You know, they got several thousand people working at their facilities. We have, I don't know, I think it's like a, a hundred and so often Pandora employees. Daar werken duizenden mensen, bij Pandora nog geen honderd. Althans, straks als de hele fabriek draait en de contractwerkers weg zijn. Ja, ik vind het. Je Je een familie door een bedrijf Je kent elkaar. Het is net je familie. Het is leuk nice om een familie in hebben in je life. Ammoniak wordt gebruikt om kunstmest te maken. Een lucratieve business. Maar in 2004 werden de aardgasprijzen te hoog. De sloten fabriek zijn deuren. Het enorme gevaarte van buizen en pijpen lag zeven jaar lang ten prooi aan het zeezout uit de Golf van Mexico. Er raasden ook nog eens twee orkanen overheen. De Egyptische multimiljonair Nasef Sawiris van het bedrijf OCI kocht de bouwval op. Een gok, want niemand kon inschatten hoe groot de schade was. Frank Bakker, oorspronkelijk van het Nederlandse DSM, is de hoogste manager van Pandora. Ik zag een plaatje staan op een van die kantoren daar van... Uh... This is not a job, it's an adventure. <laughs> en ik denk dat dat wel klopt eh, volgens mij. Het, gewoon, het, ja, het is gewoon een avontuur. Maar je zei, grote firma's als, als Shell, ExxonMobil, die ook hier allemaal actief zijn, die zouden dit uh, project niet zijn begonnen? Nou, in ieder geval niet op deze manier. Hè. Om er gewoon uh, ja, zonder vooraf de plan te inspecteren. Gewoon te beginnen met de werkzaamheden en... Ja, je moet het voorstellen als je een uh, oud huis koopt op een hele mooie locatie die je daarna heel goed kan verkopen. Maar je hebt het van de rest alleen aan de buitenkant gezien. En dan ga je naar binnen en dan blijkt dat uh, ja, de keuken ontbreekt bijvoorbeeld of uh, huh? zoiets. En kwamen jullie veel van dat soort dingen tegen? Uh, ja, de prijs was relatief goedkoop, Alleen de restauratiekosten vallen toch wel wat tegen. Maar goed, ondanks alles is het nog steeds een zeer goed uh, project. Wat vindt u nou zelf zo leuk aan een project als dit? De dynamiek. Ja, er was eigenlijk niks. Geen organisatie, geen systemen, uh, compleet niks. En dat ben je eigenlijk allemaal aan het opzetten. Dus de eerste periode is eigenlijk heel goed geweest. Eigenlijk relatief weinig problemen gehad. Nu hebben we wat problemen, maar ja, die lossen we nu op. En dan verwacht hij dat die daarna weer goed gaan draaien. In het bedrijf horen wij van, als straks de methanol ook draait binnen twee, twee jaar. En al die onkosten die toch wel iets hoger zijn dan verwacht om het allemaal uh, weer op te knappen, terugverdiend. Ja, nou, dat klopt wel, dat getal. Ja. Dus het is een zeer goed project. Want er zijn niet zoveel projecten die je met twee jaar alles terugverdient van deze omvang. Right, you ready to start? Dit is de 74-jarige onderhoudsmonteur Elton Wolf. Dit is goed voor Texas. Het is een plezier voor mij om het weer again. te really is. Om de fabriek weer op te starten, werden van heinde en ver oud-werknemers van de eerste ammoniakfabriek teruggehaald. Mannen als Elton Wolfe die in 1961 in de toen gloednieuwe ammoniakfabriek van DuPont begon te werken... kennen het ijzeren pijpenstelsel als hun eigen huis. Een groot deel van mijn leven is at this deze uh, facility. Ik heb een passion voor het. Uh, Ik love liefde dit plek. Ik weet dat het gekozen Ik een liefde, een inanimate object. Maar het uh, is hier like bijna een extensie van mijn body. Ik wil de oude come back naar leven. So, I will be to see that. Yeah. En de oude dame komt tot leven. De ammoniaktak begon in december te draaien, zei het met horten en stoten. Als wij er rondlopen, ligt het proces vanwege lekkage alweer vijf dagen stil. And if it's down, you're not making money. If it's running, you're making money, and that's what it's all about. Here again in the United States, we're motivated by profit. This facility is here to produce ammonia and methanol and make a profit for all the investors. And uh, that's what makes the world go around. The challenge is what got me out of retirement. If it had just been a routine job, I probably wouldn't have come back. Zo Pockett was gepensioneerd en toen werd hij opgebeld... wil je alsjeblieft komen helpen met deze fabriek op start. Hij zei, ja, nou, die was in zo'n staat. Wat er gebeurd is acht jaar geleden toen die fabriek gesloten werd... hebben ze het niet keurig netjes afgehandeld, maar ze hebben gewoon de knop omgedraaid. Er was heel veel werk te doen, dat ik het eigenlijk dacht van... oké, okay, ik doe het, omdat het een uitdaging is. My challenge, what they actually charged me with. Was working with all the contractors, everyone involved, budget completion date. Hij zei 15 november kwam ik hier. En ja, mijn bazen vroeg me meteen van ga maar eens even uitrekenen hoeveel dat gaat kosten om die methanol ook op te starten. En uh, ik kwam dus inderdaad de 19e met een budget na heel hard werken met onderhandelingen met uh, onderaannemers, et cetera, om hier de boel schoon te maken. But how much was the budget? I don't know if I'm supposed to tell that. But uh, it turned out to be... I believe it was about 139 million. Sol Paquette is ook zo'n oude man... die terug is gekomen in de business als financieel planner. En terwijl de aluminiumtak van de fabriek... Als sinds december weer draait, zijn er dagelijks nog een kleine duizend uitzendkrachten aan het werk bij de methanolafdeling om de boel schoon te maken. Want dat deel moet ook zo snel mogelijk gaan draaien, zegt Solpaket. Well, right now we have challenged our contractors and subcontractors to complete it by the end of April. We're a lot of overtime, double shifts, you know, night and day, yeah. so that uh, the sooner you start selling, making and selling product, the sooner you begin amortizing the cost of the plant. Stilstaan kost geld, want methanol is kostbaar. Het is een van de meest gebruikte grondstoffen in de chemische industrie. En die is er veel in Texas. Om zo snel mogelijk methanol te kunnen gaan produceren... heeft Solpuket de onderaannemers fix onder druk gezet. We hebben van Pandora's Management. We willen u bedanken voor u over 1,3 miljoen man-hours so doen... sinds deze job begint. De grootste onderaannemer Performance uit de staat Louisiana... geeft eens per maand een gratis lunch aan zijn werkers. En omdat er sinds mei 1,3 miljoen manuren zijn gemaakt zonder ongelukken... worden er ook nog cadeautjes uitgedeeld. Bonnen van 200 dollar... een stereotoren en zelfs een DVD-recorder. Performance medewerker Smiley Smith werkte zelf ook jarenlang op de stijgers. Well, we geven veel cards, we geven TV's. En wie is het voor dat? De company, performance contractors. Het is de profit die we maken voor een job. Dus so in andere woorden, we geven dat profit back to de guy. Uh, keeping the morale up. So hopefully we houden de morale op. Dus hopelijk doen we meer werk in de toekomst voor hem. Is er een grote pressie om te finishen? Ja, ma'am. Er is altijd een pressie om we We willen de plan op tijd en onder budget. Dat is wat we doen. Ginger, die in de kantine werkt, zegt dat de mannen en vrouwen... van over de hele Verenigde Staten komen. Zeker sinds de crisis gaan de Amerikanen waar het werk is. Yes ma'am, a lot of people from different states. So the average American, they follow the jobs? Yes, yes ma'am, that's what we do, we follow jobs around here. Some, Sometimes we go to Mississippi, sometimes Texas, Louisiana... Florida has jobs, Alabama, that's what we do. Follow the Almighty dollar, How they say that? Yeah. The job's not going to come to you. You have to get out there and find the job. That's what all American people do. <laughs> We go where the money is. I guess that's how you put it. Dus so van Heinde en Ver komen mensen naar Texas om voor onderaannemers te werken. Hoe kan het dan dat in de omgeving van Beaumont toch 10% werkloosheid is, zelfs 2% hoger dan het landelijk cijfer? They don't want to work. They just being lazy. Cuz there is a lot of work around Ze willen They don't want to take the pay that they're offering. They think they're worth more money or they just not going to work. You know, they'd rather collect unemployment set at home. Nou, wat ze zeggen is van nou kijk, eigenlijk is Texas op dit moment de beste plek om te zijn, dus in Amerika. Dus als hier mensen niet werken, is het hun eigen schuld. There's is a job for everybody. En dan vinden ze zichzelf te goed voor het geld wat ze krijgen, maar uh, de, dus, er is echt meer dan genoeg werk. Like she said, either they don't want to take the pay, or they just don't want to work. They choose to be that way. Op de stijgers werkt Letty Bell, een afro american vrouw in blauwe overal met een helm op. Oordoppen in tegen de herrie. Zij komt uit het naburige port Arthur, waar de grootste raffinaderijen van Texas liggen. Er zijn wel meer dan 40 petrochemische bedrijven in de regio, maar Letty werkte zeven jaar ver van huis. So, I hadn't been home to work a job at home in zeven years. What, sorry. jaar. Wat? What Seven years what? Uh, I hadn't been home to work a job in seven years. I usually travel. Now werkt voor een onderaanner uit Oklahoma really? and is ze eindelijk weer thuis. I usually travel other states. So you're the of America. You have to do that as an American. Right, right, right. You don't miss your children and grandchildren if you never Yes, I miss them. Sometimes uh, I send for them and they come where I'm at visit. you know, about a week if school is out, they're coming visit. you know, have a little pre vacation. Zoveel mensen hier vrouwen in constructie. Right, right. And, yeah, tough job. The, the, yeah, tough job. But to, to make the American dream, you know, to have your car buy your home. So, what is your American dream then? Uh, to buy me a home. <laughs> Letty's droom is om een huis te bezitten. Ik bel haar de volgende dag. Doodmoe komt ze aan de telefoon. Ze moet overwerken. Het maakt nu dagen van 11 uur. Alleen zondag is ze vrij. Ze is te moe om het te ontmoeten. Ik hoor deze week veel verhalen over onderaannemers die de overuren opdrijven zodat ze meer aan de opdrachtgevers kunnen doorberekenen. Soms worden werknemers gedwongen om zelfs zeven dagen te werken dan twaalf uur per dag, want het werk moet af. Ik gelangs bij vakbondsman James Williamson. The people that came from out of state, they fill the jobs up and then the local people and the union people couldn't get on the jobs. They mandate that they have to work weekends a lot. The majority of them, if they don't work the overtime on the weekend on the non-union side, they would be terminated. They would lose their jobs and their positions, send them home out of town. And that that Zeven dagen per week, twaalf uur werken, dat komt vaak voor. yeah, de majority of jobs are seven days a week, twelve hours. I've got a lot of them going now. Als je weigert om het weekend door te werken, word je ontslagen, zegt Williamson. De meeste onderaannemers begonnen met redelijke lonen en ook een vergoeding voor de hotelkosten. Uiteraard willen ze geen vakbondsleden. In sommige gevallen kwamen ze 50 tot 100 dollar per dag om te betalen voor hotel-expenses. Als ze alle the mensen hier nodig hadden, hadden ze de per diem Zodra bleek dat er genoeg gegadigden waren voor het zware werk, werden de arbeidsvoorwaarden veranderd, volgens James Williamson. In de non-union-serie, ze kunnen op de bus komen tijdens de dag. En als ze de wages op 2 dollar willen, dan zeggen iedereen op de bus: we konden je wages op 2 dollar. Als je wilt blijven op de job, blijven op de job. If not, don't get back on it in the morning. That happens. That's happened here with the non-union people. But dat betekent ook dat de macht van de vakbonden eigenlijk heel erg on ondermijnd wordt. Looking at it that sense, yeah, you're correct. That would be the way uh, it is undermined. But there's nothing we can do. En hebben jullie vakbonden hier? Nee. Waarom niet? Ja, waarom zou je vakbonden willen hebben? <laughs> Jackeling, maakt het alleen maar lastig. Je komt toch uit Holland? Dan, uh... Nee, we hebben geen vakbond. Mensen werken at wil en. Uh... Ja, kijk, okay, we zijn een relatief klein bedrijf en je moet concurreren tegen de Totals, de Exxon's en de Shell's die hier in de regio zitten. Ja, wil je goede mensen hebben, moet je betere arbeidsvoorwaarden bieden. Ja, co uh, compensatie uh, van de ziektekostenverzekering. Um, Hogere basisloon, ietsje meer vakantiedagen. Dat is eigenlijk een mix. Hm. Dat is allemaal ietsje beter dan uh, wat de rest aanbiedt. En zolang de medewerkers tevreden zijn, dan is er ook geen vakbond uh, noodzakelijk. Ik denk dat de meeste bedrijven proberen wel de vakbond buiten te houden. Maar met die vakbonden, dat is echt. Uh... Ik heb het uit Nederland even gedaan: vakbondsonderhandelingen. Nou, als je daar net uit Amerika komt, dan word je daar niet vrolijk van. Uh... We got een We got a problem with E104 Het bears that we've got some kind in And uh we also got the E108. Uh the E108 is supposed to be back uh Tuesday or Wednesday next week. We blinds De laatste dag bij Pandora. De mannen praten in hun eigen taal over het nieuwste probleem in de ammoniakafdeling van de fabriek. Er wordt pas een week of zes ammoniak geproduceerd en er zijn nog steeds kinderziektes. Nu, na vijf dagen, is het opstarten van het productieproces nog steeds niet gelukt. Iedere poging kost 100.000 dollar. Nou, het is het eind van ons verblijf hier in de Golden Triangle. En het belangrijkste moment van de week. Gaat nu gebeuren. De laatste oplossing is helium. En er wordt er helium ingepompt... En dan moet eindelijk de aluminiumfabriek na een week weer gaan rullen, gaan lopen. We lopen achter Frank de baas aan. Dit wordt het moment. Gaat het lukken? Hoe voel je je, Frank? Goed, ik ben benieuwd wat te zien. Is wel spannend? Ja. Maar goed, het is wel het moment van de week, toch? Het is wel het moment, ja, het moment van de, moment de week. van de week was dat die fabriek weer ging draaien. En nu stopte die weer. Ja, dat is eigenlijk het dieptepunt van de week. <laughs> <Wat>? <laughs> maar goed, je blijft lachen. Ja. Als die hele het lek laat zien, kan dat weer verholpen worden. En dan kan het uiteindelijk wel 24 ja. uur per dag, 7 dagen per week gaan draaien. Tot zover de reportage van Jacqueline Maris vanuit Texas in de Verenigde Staten. En morgen meer in de serie Rijk Arm op de televisie bij VPRO's Tegenlicht. En die hebben onderzoek gedaan naar microkredieten. Werken die eigenlijk wel? En dan gaan we nu, van het met zichzelf worstelende Amerika... naar het land waar Amerikaanse troepen de afgelopen jaren... steeds dieper het moeras in liepen, naar Afghanistan. Uit een geheim NAVO-rapport dat deze week via de BBC uitlekte... blijkt dat de Taliban zijn geïnfiltreerd in leger en politie. Op plekken waar buitenlandse troepen wegtrekken... wordt hen geen strobreed meer in de weg gelegd. En daarbij krijgen de Taliban ook nog steun vanuit Pakistan. Hier in de studio Albert van Hal... Afghanistan-specialist van de hulporganisatie CorDate En regelmatig uh, rondreizend in dat land. Verbaasd over dit rapport? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, maar de, de conclusies zijn uh, van het rapport dat uh, de bevolking de Taliban verkiest boven de regering Karzai. Dat Pakistan uh, de Taliban steunt en dat de Taliban overtuigd is te winnen. Die, uh, dat, dat is het grote nieuws en dat is eigenlijk voor degenen die Afghanistan volgen. volgt en dat is op basis geen van nieuws. gesprekken met duizenden gevangen Taliban-strijders, hè? Ja, de ja. NAVO heeft uh, iets van uh, 4000 Taliban-strijders uh, geïnterviewd en heel erg vaak. En uh, daaruit is dit rapport... Uh, Voorschijn gekomen. Ja, maar niet verbaasd dus. Nee, daarover ben ik niet verbaasd. Die drie dingen die ik net zei, is eigenlijk oud, is eigenlijk oud nieuws. Ja. Ja. Waarom is het dan toch zo'n ophef wereldwijd? Nou, ik denk dat het wel heel dat de NAVO het nu heeft opgeschreven. En dat het is het uit, de bron waardoor het, en dat het groot uitgelekt wordt. is, maakt het wel relevant. Tot dusver... Uh, um, was er heel erg sprake van een soort van uh, verhaal dat we het eigenlijk nog steeds goed doen. Dat we de Taliban hard op de huid zitten. En dat uh, de, de strategie die we nu voeren, zegt we vallen de Taliban aan. We trekken ons langzaam terug. We leiden soldaten en politieagenten op. En we uh, werken aan een opbouw van de Afghaanse staat. Maar die strategie werkt niet, omdat de, Afghaans, de opbouw van de Afghaanse staat is mislukt. Mm -hmm. En omdat de Pakistan de Taliban steunt. Dus uiteindelijk, uh, laten we zeggen, de strategie die we voeren, heeft zulke grote uh, zwakke plekken dat die eigenlijk niet, niet kan lukken. Nee. Dat blijkt uit dit rapport. Dit rapport bevestigt dat. Dat is wel het nieuws. Ja, ja, ja. Um, even over, over, je, over uw eigen werk. Wat doet u in Afghanistan? Ja, Corley doet uh, verschillende dingen. Onze belangrijkste uh, tak van sport is gezondheidszorg. We doen de basisgezondheidszorg in de provincie Oerskan, de beroemde provincie ja. Oerskan. We werken heel erg veel aan het bestrijden van moedersterfte. En we werken aan een, uh, we zeggen het opbouwen van een lange termijn uh, gezondheidszorg in Afghanistan. Ja. Als u rondreist, he, u zit in, in, in, in de provincie Kandahar, provincie Oerskan. Twee zuidelijke provincies waar veel taliban is. Ja. Um, ontmoet u die taliban wel eens? Niet dat ik weet. Uh, hoe het werkt is dat uh, als ik in uh, Oerskan of Kandahar ben... Daar voer ik gesprekken met allerlei lokale stamoudsten en dorpsleiders. Dan praten we over wat we graag willen doen... en of ze dat dan goed vinden en of ze dat goedkeuren of ze accepteren. Het zijn allemaal mannen met baarden. Maar er staat geen teken voor over, dus ik weet niet of het Taliban is. Uh, hoe, het, hoe het wel werkt, volgens mij, is dat in de afgelegen gebieden van Oerskan... waar de Taliban uh, de facto de baas is. Wat daar gebeurt, is dat die stamleiders en dorpsoudsten... gaan dan na zo'n gesprek met mij gaan ze naar zo'n loka lokale Taliban-leider... en vragen ze van, is het goed dat Cordeed hier gezondheidszorg levert? Dus indirect... ...via een stamleider wordt dan de Taliban volgens mij... ...impliciet of expliciet om toestemming gevraagd. Ja, eerder deze week spraken we ook met Alex Strik van Linschoten. Hij is co auteur van een boek over de Taliban, dat heet My Life with the Taliban. Strik van Linschoten, hele Nederlandse naam, hij is ook in Nederland geboren... ...maar woonde altijd in het buitenland en spreekt alleen Engels. Hem vroegen we of, ook, of hij verbaasd was dat de bevolking, zoals dus in het NAVO-rapport staat... ...de Taliban prefereert boven de regering Karzai. Not at all, I mean... Uh... Helemaal niet. Toen ik in Kandahar woonde, zagen veel mensen de regering van Karzai als illegitiem. En ze hebben genoeg van de corruptie. Ze hebben genoeg van de manier waarop de overheid hun levens negatief beïnvloedt. Dit zijn problemen die decennia teruggaan in Afghanistan. Op het platteland begrijpt de Taliban veel beter wat de lokale bevolking belangrijk vindt. Als ik dit zo hoor, zijn jullie het volgens mij wel ongeveer eens. Ja, Zelfde uh, analyse. Ja, ik, ben, uh, ik heb Kandahar uh, meerdere malen bezocht. En wat eigenlijk heel erg belangrijk is: de regering Karzai leunt op lokale warlords, bondgenoten die, laten we zeggen, de veiligheid en voor de hand de spandiensten. En die lokale warlords, die steunen hun eigen groep, hun eigen stam, die wordt zwaar gesteund. Maar de, maar de groepen daarbuiten, andere stammen, die worden eigenlijk uh, genegeerd of sterker nog onderdrukt of over de kling gejaagd. Dus wat je dus ziet is dat grootdelen van de bevolking hebben de pest aan die lokale warlords. En, en dus die ook, worden juist gesteund door de Amerikanen. Ja, en, en ja. dus ook uh, de pest aan de regering Kaza. Dus wat je ziet gebeuren, en dan heb je nog corruptie van de rechtelijke macht, corruptie van de, van de Afghaanse staat, wat je dus ziet gebeuren, is dat de lokale bevolking meer en meer de Taliban, uh, de, de, de, een hekel heeft aan de regering Karzai... en met weemoed en nostalgie aan de taliban terugdenken. Ongelooflijk, hè? hoe dingen kunnen veranderen. Want ja, ik ben ervan, ik Heel veel Afghanen waren blij dat, dat, dat, dat, dat er buitenlandse interventie kwam. We hebben nog een uh, fragment van Alex uh, Strik van Linschoten... en uh, we hebben hem gevraagd uh, of door de aanwezigheid van al die buitenlanders... waaronder Nederland dus, het uh, Afghanistan er eigenlijk vooruit op is, op is vooruit gegaan. In some senses we left the country worse off than, than it was when... In bepaalde opzichten laten we het land slechter achter dan hoe het was toen we arriveerden. Misschien dat er een korte periode van stabiliteit is, maar op de middellange en lange termijn zullen de conflicten en problemen opnieuw opkomen. Dat zal leiden tot een escalatie van het conflict zoals we het nu al kennen. Het zal een burgeroorlog in de letterlijke zin van het woord betekenen. Ja, uh, Albert van Hal, Afghanistan specialist van de hulporganisatie Cordae. Bent u met hem eens? Nee, dit gaat iets te ver. Je kunt wel zeggen dat uh, de veiligheid achteruit holt, Taliban is populair, geworden, hier in Kaza, is impopulair. Maar tegelijkertijd is er heel veel bereikt. Uh, onderwijs is een uh, succesverhaal. Gezondheidszorg is een enorm succesverhaal. In 2002 had uh, 9% van de bevolking toegang tot gezondheidszorg. 9%, dat is helemaal niks. En nu is dat 70%, dus dat is een enorme uh, succesverhaal. Dan, ja. moet, dan moet ik ook bijzeggen dat die succesverhalen nu wel uh, uh, in gevaar komen... Uh, de kans is vrij groot dat de internationale hulp aan Afghanistan afneemt. Zo werkt het. Hè. Als soldaten weggaan, gaat de internationale hulp ook achteruit. Um, als de Afghaanse staat heeft bijna zelf geen eigen inkomsten. Wij dus vinden het heel belangrijk als koorde dat, dat we in ieder geval de gezondheidszorg als succesverhaal blijven steunen. Want we niet willen dat net dat wat goed gaat ook in elkaar stort. Ja, laatste vraag. Als jullie uh, uh, met de Taliban moeten gaan samenwerken, omdat zij de heersende partij worden na vertrek van westerse troepen, gaan jullie dat dan doen? Nou, dat is een beetje een lastige vraag. Als de, als de Taliban de baas wordt van Oeruzgan, uh, wat in de toekomst zou kunnen gebeuren... dan zeggen we, zeggen we niet a priori, we, we doen het niet. Ik bedoel, dat hangt een beetje vanaf uh, wat de constellatie is. Wat doet wel de nationale regering? Wat vinden internationale financiers? Uh, krijgen we de ruimte van de Taliban? We gaan niet op voorhand zeggen dat we het niet doen. Dus dat is wel een ingewikkelde vraag. Wel. Hartelijk dank. Albert van Hal, Afghanistan specialist van de hulporganisatie CoreDate. We gaan van het instabiele Afghanistan naar het eveneens instabiele Libië. De interimregering te Tripoli lukt het maar niet om de gemoederen te bedaren. En afgelopen week was het er erg onrustig. Gewapende groepen die eerder met elkaar samenwerkten tegen de gehate dictator Muammar Gaddafi staan nu lijnrecht tegenover elkaar. Journalist en oud-diplomaat Robert van Landschot was onlangs in Libië... en hij liet de ontwikkeling in de hoofdstad voor wat ze zijn... en trok naar de woestijn. De olievelden daar zijn sinds het gewapende conflict voorbij is... opnieuw in gebruik genomen. Van Landschot deed er een schokkende ontdekking. Luistert u naar zijn radiodagboek. Het verhaal begint bij de grens, op zoek naar vervoer. Vrijdag. Ik wil de woestijn in... Ik ga op zoek naar transport. Als één doel heb ik de oase Jalo gekozen. Het is iets van zeven uur rijden. Zeven uur opgevouwen in een overvolle auto. Zaterdag, gelukkig goed geslapen. Mijn hotelkamer heeft geen raam. Het was al bedomd. Maar de ijselijk vroege oproep tot het gebed, altijd iets van drie kwartier voor de dageraad, drong er via de gang toch door. Straks moet ik dus in een oude, verroeste, collectieve taxi stappen. Bij het ontbijt in het hotel ontmoet ik Jibril. Hij organiseert echt iets voor het nieuwe Libië... workshops over mensenrechten en civil society. Op een gegeven moment vraag ik hem... Hey Jibril, waar ga je dadelijk eigenlijk naartoe? Tjahalu, zegt hij. Ik kan het nauwelijks geloven. En om 11 uur zit ik in een prachtige, glimmende Toyota Four wheel drive... Comfortabel en snel zuizen we over een vlakke asfaltweg richting Tjalu. Helemaal voldaan leun ik achterover in het pluche en doe met een knopje het achterraam open en dicht. En dan weer open en dicht. Op de weg tussen Benghazi tot aan Ajdabia... links en rechts talrijke kapotgeschoten panservoertuigen. Soms zie je een geschutskoepel meer dan 15 meter... van een uitgebrande, als een prop papier vervrongen tank... Dat moeten NAVO-aanvallen zijn geweest. Rechts passeren we een groot Chinees bouwproject. Woontorens tot aan de horizon. Saeed, de jonge Libiër die chauffeert, vertelt dat de Chinezen... er in opdracht van Gaddafi in één klap zo'n 100.000 appartementen zouden bouwen. Maar de Chinezen zijn weg. Dat zie je trouwens overal in Libië. Megaprojecten die niet af zijn. Vlak voor het begin van de rebellie werkte er nog zo'n miljoen gastarbeiders in Libië. En dat op een bevolking van slechts 6 miljoen mensen. De economie van Libië liep in 2010 nog als een trein. Saad heeft op zijn cd-speler strijdliederen. Je ontkomt er niet aan. Sterker nog... Als je ze vaker genoeg gehoord hebt, begin je ze nog mooi te vinden ook. In Atshtabia maak ik een stop. Ik eet er de allerlekkerste hamburger van mijn hele leven. Dan daarop een schijf sappige tomaat. Niet zo'n Hollandse watertomaat, maar van een Libische Sunkist woestijn. -tomaat vijf uur aankomst de Tjallu. Jibril heeft weten te regelen dat ik in hetzelfde guesthouse kan verblijven als hij. Het gaat om het guesthouse van de Universiteit van Minkasi. Gaddafi vond het belangrijk dat er ook in de oasis wetenschappelijk onderwijs was. We denken vaak dat alles onder Gaddafi slecht was, maar dat is helemaal niet zo. Politiek en ook qua mensenrechten was het dan natuurlijk allemaal verschrikkelijk. Maar... Er was ook heel veel dat in orde was. Mensen die zeggen dat alles in Libië vanaf de grond moet worden opgebouwd... weten gewoon niet waar ze het over hebben. S'avonds aan tafel in het guesthouse allerlei stafleden van Universiteit Benghazi. Ze pendelen één of twee keer per week op en neer tussen Benghazi en Jalu. Het tafelgesprek gaat vooral over milieuvervuiling rond Jalu. Vervuiling veroorzaakt door de oliemaatschappijen. Als ik op internet bij Google kijk... zie ik helemaal niets over milieuvervuiling in Libië. Maar als je met Google Earth inzoomt op het land... zie je echter toch wel allerlei vreemde dingen. S'avonds zitten we allemaal voor de televisie. We kijken naar een Saoedisch kanaal dat Koran heet. Het zendt 24 uur per dag Koranvoorlezingen uit. Geluideerd met beelden van gelovigen die bidden of hun rondes lopen rond de Kaaba in de heilige moskee te Mekka. Zondag. Iemand van de universiteit heeft me in contact gebracht... met een lid van de lokale rebellenraad, een zekere Kader. Met hem ging ik vanochtend kijken naar de milieuschade door de oliewinning. Kader zegt dat ik de eerste buitenstaander ben die hij op sleeptouw neemt. In de tijd van Gaddafi zou hem dat de kop hebben gekost... Hij neemt me mee naar een vlakte net buiten de stad. Bij iedere stap die ik doe, kraakt het als een vers pak sneeuw. Als je alleen zou luisteren en niet kijken, zou je in St. Maurits kunnen wanen. Voorzichtig loop ik, je wil hier beslist niet uitglijden... over de uitgekristalliseerde chemicaliën die omhoog zijn gekomen met de ruwe petroleum. Het veld met chemicaliën, het zijn vooral allerlei zouten heeft een beige kleur. Het is gemarmerd met lange strepen pek. Iets verderop ligt een zwart meer... waarop Loom een matras van glimmend olieresidu drijft. Nog weer iets verderop komt een dikke buis uit de grond... met daarboven een enorme steekvlam. Zelfs op grote afstand voel je dat het gas... met een haast explosieve kracht naar buiten wordt gestuurd. Die buis dateert van 1962, zegt Abdel Kader. Al een halve eeuw lang is via de buis 24 uur per dag... koolstofdioxide en waterstofsulfide in gigantische hoeveelheden de atmosfeer ingegaan. Alleen tijdens de gevechten met Gaddafi eerder dit jaar... heeft de olie- en gasproductie rond Jalu zes maanden stilgelegen. Dat was de eerste en enige keer dat die buis zweeg. Toen ik vanochtend vroeg, toen er nog bijna geen wind stond, de straat opging... Zag ik aan de horizon zwarte rooksluiers. Volgens Abdul Kader liggen overal rond Jalo olievelden. Het doet er dus niet toe wat de windrichting is, er is altijd overlast. Nu in de winter gaat het nog wel, maar zomers hangt hier volgens hem door die waterstofsulfide permanent een geur van rotte eieren. De meeste westerse oliemaatschappijen... die rond Jalu als partner van de Libische National Oil Corporation werken... lijken zich aan de milieuvervuiling weinig aan te trekken. Er zit in van alles. Australiërs, Canadezen, trouwens ook Nederlanders. Ze werken hier een tijdje en dan zijn ze weer weg. Maar de lokale bevolking zit met gebakken peren. Gaddafi's zoon Saif al-Islam had de Libiërs voorgehouden... dat ze over drie zaken niet mochten praten... A, over zijn vader. B, over de bestemming van al het geld. En C, over de olieindustrie. Libiërs doen op zich niet gauw moeilijk over afval of milieuvervuiling. Neem Benghazi. In die stad heb ik geen enkele vuilnisemmer aangetroffen. De stad zelf is als het ware één grote vuilnisemmer. Veel mensen slingeren hun huisvuil met de grote boog vanaf het balkon de straat op. Als de mensen in een plaats als Jalu zich druk maken... kunnen er ook zeker van zijn dat het menens is. Later op de dag merkte ik dat het in de oase haast een erezaak is... om op je mobieltje foto's te hebben van ecologisch verkeerde zaken. Een omineuze rookwolk boven een olieinstallatie. Of ergens midden in de woestijn in grote plas water... met een heel erg foute kleur. In het theehuis gaan de mobieltjes rond... en de beelden worden bekeken en becommentarieerd... Wie heeft het grootste rookpluim? Het zou leuk zijn als het niet zo gimmig was. Volgens Abdou Kader zijn het vooral afwijkende ziektepatronen... die de lokale bevolking beangstigen. Het aantal miskramen is abnormaal hoog. Datzelfde geldt voor allerlei soorten kanker. Maar harde bewijzen heeft hij niet. Er zijn geen vergelijkende statistieken met de oasis... waar geen chemische vervuiling is. Onder Gaddafi zou zo'n studie, zacht gezegd, ook niet welkom zijn geweest. Maandag. Het is een koude ochtend. Bij zonsopgang vroor het nog. Straks neemt Masoud Mohammed, een van de lokale grootgrondbezitters... me mee naar zijn palmenplantage. Langs de straten in het centrum van Jalu... zitten gastarbeiders uit Darfur en Tjaat in dikke winterjassen... te wachten op transport naar de landerijen. De meesten zullen, als ze genoeg gespaard hebben... via Benghazi de overtocht naar Europa wagen. Terwijl ik op Massoud zit te wachten, drink ik thee in een café voor Tjadische gastarbeiders. De televisie staat afgestemd op een programma uit N'Djamena met Afrikaanse muziek. Op een podium half ontblote dansers. Oef, in dit streng islamitische stadje kunnen ze dat maar beter niet zien. In Tjadu ben je met één voet nog in de Arabische wereld. En met de andere sta je al diep in het echte... Afrikaanse Afrika. Masoud arriveert. Toen hij nog veel jonger was... werkte hij voor British Petroleum... en het Amerikaanse Occidental. Als je met Google Earth naar Oost-Libië gaat... zie je een rookpluim... die bij Jalu opstijgt... richting Middellandse Zee. Een vette zwarte streep... boven het gele zand. Masoud vertelt dat sommige oliemeren... een paar keer per jaar in brand worden gestoken... Dat gebeurt om overstroming te voorkomen. De rookontwikkeling die dan ontstaat is volgens hem met geen pen te beschrijven. En die enorme zwarte rookstreep die ik op Google Earth heb gezien... is volgens hem slechts van wat er op gewone dagen hier de lucht in gaat. Op Massoetsland staan de palmen in lange, strakke rijen. Ze zijn bedekt met een laag grijs stof... In de uitgestrekte tomatenvelden, ook van hem, zijn gastarbeiders stil bezig met de oogst. Hun status is illegaal en ze mijden oogcontact. De teelt wordt steeds moeilijker. Hij toont witte vlekken op de bladeren van de okra. En bij de tomaten zijn er hele rijen die wegschrompelen. Tot zo'n 15 jaar geleden kwamen s' winters vanuit Europa grote zwermen trekvogels naar Tjalu. Maar nu is zo'n beetje alles hier in de omgeving giftig en verprutst. De vogels komen niet meer. Toch is hij optimistisch over de toekomst. Nu Gaddafi weg is, kan er vrijelijk over milieukwesties worden gesproken. En er worden ook oplossingen denkbaar. Dus alles wordt nu snel beter, vraag ik hem. Inshallah, zegt hij, inshallah. Dit was een uh, radiodagboek van journalist en oud-diplomaat Robert van Landschot... die een verslag deed van een sluipende milieuramp in de Libische woestijn. Lijkt me hoog tijd dat daar een internationaal onderzoek naar komt. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Volgende week een rondje Europa. We gaan naar Roemenië, waar het al weken onrustig is. En we hebben reportages over crisis... En we hebben een reportage over creatieve oplossingen tegen de crisis. Over zelf slakken kweken in Griekenland en een eigen moestuintje op twee hoog in Rome. Dat volgende week dus. Meer weten, ga naar villafpiro.nl. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Boeken. Iedereen is onzeker over wat het boek nou eigenlijk betekent: van papier. om in te bladeren. Maar hoe lang nog? We weten. Eén ding zeker, en dat is dat over vijf jaar, tien jaar... de boekenwereld totaal anders eruit zal zien. Volg schrijver en radiomaker Jeroen van Bergijk in zijn zoektocht naar de opkomst van het e book De gevolgen voor boekwinkels, uitgeverijen en schrijvers. Moet ik de vraag beantwoorden wat er met schrijvers gaat gebeuren? Zometeen, 9 uur, in Holland Dok Radio, de laatste bladzijde... Radio 1, het nieuws van alle kanten. Vanavond in Kruis.tv, steeds meer opa's en oma's mogen hun kleinkinderen niet meer zien. Oorzaak, het groeiend aantal echtscheidingen en verstoorde relaties. Maar als dat gedeelte er niet is, ja, dan is er echt een heel groot gat geslagen. Grootouders zonder kleinkind. Vanavond in Kruis.tv, 11 uur, RKK, Nederland 2. Asko Schoenberg, onder leiding van Rijmert de Leeuw, met een programma rond Hans Abrahamsen. De Deense componist die de poëtische en romantische elementen in muziek omarmt. 16 februari in de donderdagavondserie Proms. Muziekgebouw aan het IJ. Kijk op asco Dit is Radio 1.